Freddy Fontein met het NOS-journaal. De Europese geld beschikbaar voor de Griekse banken, maar dat besluit kan worden gewijzigd wanneer de situatie verandert. Dat heeft voorzitter Draghi bekendgemaakt na een telefonische vergadering. Sinds februari is het bedrag dat aan de Griekse banken is geleend al verhoogd tot bijna 90 miljard euro. Aanvankelijk werd het plafond bijna om de week verhoogd, de laatste dagen bijna om de dag. De Griekse banken kampen met tekorten doordat steeds meer Grieken hun geld van de bank halen uit onzekerheid over de toekomst. De Griekse minister van Financiën heeft gezegd dat Griekenland eraan zal werken om enige stabiliteit in het land te brengen. Of dat betekent dat er een limiet zal worden gesteld aan de hoeveelheid geld die mensen kunnen opnemen is nog niet duidelijk. De Griekse banken houden vanmiddag crisisoverleg, dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Over een uur gaat de Griekse minister Varoufakis met de president van de Griekse centrale bank de situatie bespreken. Mogelijk besluiten ze dat morgen de banken dicht blijven. Tegen de BBC heeft de minister van Financiën gezegd dat de Duitse bondskanselier Merkel de sleutel in handen heeft voor de politieke onderhandelingen. Taiwan heeft een oproep gedaan om donorhuid te sturen naar het land. Dat meldt nieuwszender CNN. Meer dan 500 mensen raakten gewond bij de explosie van gisteren... en de meeste liggen nog in het ziekenhuis met ernstige brandwonden. 184 mensen liggen op de intensive care. Volgens persbureau AP worden twee medewerkers van het park... waar de brand uitbrak verhoord. Zij waren verantwoordelijk voor het in de lucht spuiten... van het gekleurde poeder dat in brand vloog. Het weer bewolkt, vooral ten noorden van de grote rivieren valt nu en dan regen of motregen. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen zijn er eerst nog veel wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen droog en later breekt de zon geregeld door. Het wordt ook morgen 19 tot 24 graden. Dit was het. DFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Diemen en Muiden drie kilometer file.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 Zo werd het acht uh, over vier. Daar gaan we alweer met uur drie van uh, Zandvoort op zondag. Tijd vliegt weer voorbij, hè, Fosje? Ja, maar de actualiteit uh, blijven we ook bij, hè? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dus, Want uh, nee, tijd vliegt dan, uh, als je het nou je zin hebt. Uh, uiteraard, luisteraars, de derde uur van Zandvoort op zondag... bij uw lokale zender. We gaan een uh, rotte klok van half vijf uh, live inschakelen voor het laatste keer met Willem van Densen. Want momenteel rijdt uh, Max Verstappen... Uh, zijn Scudera Toro Rosso in de ronde voor run 4 alweer van vandaag. En daarna wordt er, uh, die gevolgd door kolonierun nummer 2. En daar zal Jan Lammers en uh, Arie Luijendijk achter de présence geven. En vandaar dat wij om half vijf gaan schakelen... want dan zit hij midden in die run van die kolonierun. En dan hebben we licht ook het echte racegeluid... op de achtergrond van deze Formule 1-auto's. Wat gaan we nog meer doen? Rond de klok van uh, half vijf uiteraard. Dan het dier van de week. En dat is een, een poes die luistert naar de naam Banjer. En we hebben weer een tranentrekker. En dan heb ik het natuurlijk over het gedicht van de week. Rond de klok van kwart voor vijf. Onder de titel van ons boek. Rond de klok van kwart over vier hebben we nog wat sportkortberichten voor u. En ik zou zeggen. En natuurlijk uh, tussen, de uh, tussen de muziek door wellicht nog wat Zandvoorts nieuws. Want uh, culinair Zandvoort is uh, volop uh, aan de gang. En op het circuitpark ook uh, volop. Reuring. Dus genoeg reden om ook de komende, komende uur naar te luisteren naar uw lokale zender, ZFM. En er zijn voldoende bezoekers in Salford. Dus lekker de radio op ZFM aanzetten. Een hele goede middag, ZFM 24 uur bij en menu Adam Lambert, Ghost Town. Died last night in my dreams. Walking the streets of some old ghost town. I tried to believe in God and James Dean. But Hollywood sold out.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 Ja, die man die altijd het uh, gedicht van de dag mooi vindt... dan weet je wel wie ik bedoel. Ja. Ik vind deze plaat ook heel leuk, joh. Uh, Adam Limberts en Ghost Town. Draai nu speciaal even voor uh, Gerard. Hé, hey, op de dinsdagmorgen. Op de dinsdagmorgen. Goedemorgen, dag. Gerard. <lacht> Nog een hele dag te gaan. <lacht> nee hoor, het is uh, bijna kwart over vier. Zondagmiddag, goedemiddag. Ja, en I like Chopin. Ja, we gaan het hebben over sport in het kort. Sport in het kort. Sport in het kort. Allereerst even een megabot uit de Verenigde Staten op de Formule 1. De Amerikaanse miljardair Steven Ross, eigenaar van de American Football Team Miami Dolphins... plant een grote aandelenovername in de Formule 1. Zijn bedrijf RSI Ventures zou volgens de Financial Times en Reuters... samen met een grote investeerder uit Qatar, waar anders... Het, uh, een bot voorbereiden. Het betreft 35,5% van de aandelen in de Formule 1. En het bot zou rond de 8 miljard dollar, omgerekend 7,1 miljard euro, bedragen. De, de bedoeling van Ross is om de koningsklasse van de autosport meer aanzien te geven in de Verenigde Staten. Op dit moment is er maar één Grand Prix in de Verenigde Staten. Die van Austin in Texas. Volgend jaar doet er wel een Amerikaans team onder leiding van Gene Haas zijn intrede in de Formule 1. RSA Ventures kan de marktwaarde in de VS sterk verhogen. Qatar wil ook graag een eigen Grand Prix. CWC Capital Partners, dat al tien jaar de grootste aandeelhouder in de Formule 1 is. Het bedrijf heeft Bernie Ecclestone de vrije hand gegeven om de koningsklasse te bestieren. De inmiddels 84-jarige Brit heeft van de Formule 1 een machine gemaakt... die wereldwijd de rechten van de populaire autosport voor veel geld verbeurt. De Britse investeerder heeft in de afgelopen jaren al vaker aandelen verkocht... en ook geprobeerd de Formule 1 naar de beurs te brengen. In 2012 slaagde CVC er bijna in de koningklasse van de autosport... op de beurs in Singapore te introduceren. Wordt vervolgd. Gaan we golven en daarvoor gaan we even naar gisteren... want Luiten speelt daar het BMW Open Golf Toernooi. Golfer Joost Luiten heeft gisteren bij het BMW International Open in München... de wisselvalligheid in zijn spel niet van zich af kunnen afschudden. De 29-jarige Rotterdammer... leefde een slechte ronde in van 77 slagen. Daarmee zakte hij na de derde dag... naar de 63ste van de 65 plaatsen... die er te, te vergeven zijn. Die met een score van 217... deelt samen met de Zuid-Afrikaan... Chart van der Wald. Dat was gisteren. En de Brit Eddie Pipernell. De Engelsman James Morrison, 200 slagen... gaat zondag met een voorsprong van twee slagen... op zijn landgenoot Chris Brasley... de laatste dag in. Nou kan ik u mededelen... Dat uh, Joost Luiten vandaag geëindigd is op een uh, eerste 61ste plaats. Zo! Hij had vandaag een score van min 1, wat zijn totaalscore op level par bracht. Was, en, uh, was hij de enige Nederlander die meedeed? Hij was de enige Nederlander die meedeed. En als je dan nagaat dat er 75 deelnemers door zijn gegaan naar de zaterdag en de zondag... is het dus een uh, teleurstellend resultaat en een van de slechtste resultaten uit Luitens golfcarrière als... Pro. Dat kan jij beter, morgen. <laughs> nou, dat, dat hopen we dan ja, Oké. Okay. Goed, uh, de winnaar is nog niet helemaal bekend... maar dat zal waarschijnlijk worden de Spanjaard Pablo Larrazabal. Want die staat momenteel op min 17... met nog één hol, hol te gaan... en heeft vandaag een score neergelegd van min 6. Hij wordt wel zwaar op de voet gevolgd... door de zweet Hendrik Stensen... die gefinished is op min 16... Dus zonder tegenbericht uh, wint Pablo Larrazabal met min 17... het uh, BMW International Open in München van dit weekend. Tot zover Sport Kort, Hier is hij weer. Felix, jawel, en shine.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 rekenen, hè? dan uh, moet deze plaat ouder zijn dan 25 jaar. Ja. die African All-Stars zijn free Nelson Mandela. En daarom is het 6 voor half 5 geworden. De zon voort op zondag met het Dier van de Week. En ja. we hebben weer een kakelvers Dier van de Week. Is iets, iets eerder dan gepland, maar dat heeft alles met de actualiteit te maken. Uh, goed, het Dier van de Week. Die luistert naar de naam Banjar. En Banjar is een lieve en erg speelse kater die graag naar buiten gaat. Lekker in het zonnetje liggen of op ontdekkingsreis door de tuin. Een kattenluik kent hij niet. Deze eigenwijs eigen gaat liever door het raam naar buiten. Uiteraard is hem dit met wat geduld goed aan te leren. Banjer is gek op aandacht en knuffels en hij zit graag op schoot. Kortom, een leuke, niets aan de hand kater. Bent u al gevallen voor het leuke koppie? Kijk dan even op de website www.dierthuiskennemerland.nl. En kom dan eens langs, snel langs bij uh, het Dierentehuis Kennenmaland... aan de Keesomstraat 5, want daar verblijft Banjer momenteel. Telefoon is te bereiken op 571-3888, 571-3888... en geopend van 11 tot 4 uur middags op de maandag tot en met zaterdag. En nogmaals... Kijk ook even op de website, want ook Banjer en zijn consorten verdienen een thuis. En als jij die mooie foto van uh, Banjer wil zien, kijk dan op de CFM app. <laughs> Wat een bruggetje, hè? Ja, de ZFM app gratis te downloaden in de Play Store en de App Store. Ook daar vind je het dier van de week op. Buiten alle lokale nieuwtjes en natuurlijk de evenementen uit Zandvoort. ZFM app nu gratis te downloaden. Zometeen meteen gaan we weer naar het circuitpark Zandvoort. Naar Willem van Dessen. Shots, shots, shots, shots I wanna leave with somebody Come on, come on And we ain't gotta tell nobody We ain't gotta tell nobody Nobody, nobody. What can everybody know what's good? But some gon' hate what's new We just do Nathalie La Rosa, yo, de somebody. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, en voor de laatste maal, vandaag schakelen we weer live over naar City Park Naar Willem van Iss. even kijken of er al een beetje kabaal daar is uh, bij Willem. Ja zeker wel, want uh, we zijn bezig met de laatste uh, Formule 1 sessie, uh, we maar zeggen. En dat uh, zijn er viertal auto's op de baan. Dat is uh, Jos Verstappen in, uh, uh, in de Minardi, Jan Lamberts en Ari Luimdijk in de Kolonie. En dan hebben we ook nog de Ferrari uh, V12 uh, met Frits van Eert uh, achter het stuur. En dat zorgt uh, toch best wel voor een aardig uh, kabaal. Kabaal waar we voorkomen natuurlijk. Uh, niet alleen de snelheid, maar ook het uh, geluid. Uh, dat spreekt aan natuurlijk uh, bij de mensen. En deze vier, uh, ja, die rijden nog een paar rondjes. Uh... Maar dat is een mooi, mooi gezicht zeker, hè? Ja, zeker is dat. Uh, mooi, gezicht. Uh, ja, mooi gezicht, mooi gehoor. En, uh, ja, het is toch wel iets uh, wat aanspreekt. Het uh. doet ook herinneringen oproepen bij een hoop mensen... die uh, Grand Prix hebben meegemaakt met uh, dit soort auto's... En ja, dus dat uh, is geweldig. Uh, wat minder geweldig is... is uh, ja. Max Verstappen... die had nog wel het een en ander... op het uh, programma staan verder. So, hij eindigde uh, zijn uh, sessie trouwens... met uh, een paar uh, vette donors. Toch wel, hè? Toch wel. Uh, ja, aan het ja, einde van uh, ...heftige uh, rookwolken... ...helemaal leuk en prima om te zien natuurlijk... ...daarna zou hij nog even naar de... ...merchandise Turk gaan... ...om daar ook nog zo'n... Uh, sessie uh, te geven... ...die is uh, afgezegd... en uh, ...met name uit uh, veiligheidsoverwegingen... Uh, ...niet voor uh, Max... Hoor, ...maar eerder vandaag heeft hij daar ook... ...hij heeft uh, twee keer hier op de... ...Tango... Uh, ...Tango een uh, sessie gehouden... ...nou uh, ja, daar zijn maximaal... 5000 mensen... Uh, dus dat viel nog te overzien. Hij had ook al eerder één sessie gehouden bij die uh, merchandise-truc uh, op een uh, gedeelte van het spree, waar iedereen eigenlijk uh, met een kaartje terecht kon. Uh, ja, en het uh, was dusdanig druk. En uh, ja, uh, mensen die uh, vertrapt werden, verdrongen en dat allemaal voor een handtekening uh, van Max. Dat er besloten is om uh, de laatste sessie daar maar te schrappen om um, te voorkomen dat daar, ja... Uh, Mensen op de een of andere manier uh, vertrapt zouden worden of andere uh, gekke dingen zouden gebeuren. Een uh, goed besluit, denk ik, uh, van de organisatie. Oké, okay, Willem, ja, we zeiden het al, van heel veel mensen dit weekend uh, op het circuitpark. Zo vandaag dan hè, bij deze demo dag met name. Uh, ja, hoeveel mensen zijn er ongeveer uh, vandaag op het circuit afgekomen, schatje? Nou, <laughs> ik, ik kom niet te schatten. <laughs> ik heb het juist daar al. 30.628 zijn dat er geweest uh, vandaag. Zo, dus dat is. Uh, ja, dat zegt ja. genoeg. Maar is ja, de, is de, zijn de eerste alweer op weg richting trein, bus, dan wel ja, het centrum we van Zandvoort? Er zijn die op weg zijn uh, natuurlijk. Uh, die willen een eventuele file voor zijn. Nou, of dat gaat lukken vanuit <laughs> Zandvoort, uh, dat betwijfel ik. Maar goed, uh, er is al een aantal uh, mensen weg. Wie nog niet weg is, is uh, Max. Die nog wel, hij heeft nog wel het een en ander te doen. Die komt zo dadelijk even langs uh, in het mediacentrum om uh, nog even na te babbelen. En daarna moet hij nog wat rondjes gaan rijden uh, in een andere niet in een formule 1 het mensen nog even gek te maken in de auto's samen of houden. Er zijn een paar gelukkige die met hem over de baan op en ja, dan houdt de werkdag voor hem op. Nou, je kan wel zeggen dat het een werkdag was, hè? Ja, dat kan je wel. Die jongen moet bek af zijn. Ja, het is hem niet van zijn gezicht af te Hij heeft nog steeds een grote smile uh, op zijn gezicht. Dus uh, wat dat dan gaat, uh, de mensen genieten. Uh, het is goed voor uh, Zandvoort. En ik denk dat Max ook uh, erg geniet. Ja, wat dat betreft heeft het natuurlijk wel een hele snelle... Ja, het is, is snel, snel gebracht om het maar eens te zeggen. Want vorig jaar was, stond die uh, merchandise-car er ook. Maar toen, uh, toen was hij nog niet zo bekend. Ja, hij was wel bekend, maar dan liep het niet zo snel. Maar het afgelopen jaar is hij natuurlijk wel enorm in populariteit gestegen. Ja, ja zonder meer. Ja, ja. Helemaal vorig jaar begon dat al een beetje Formule 3. Maar ja, Formule 1 heeft sowieso aanzien. En uh, als we kijken naar... Uh, Nederlanders in de Formule 1, uh, ze hebben het gedaan. Uh, er zijn een aantal geweest die daar gereden hebben, maar altijd uh, toch niet uh, op de... Ja, ja, ik zal niet zeggen, met de, met, met de klas die Max al uitstaat op zijn 17-jarige leeftijd... Ja. ...en het uh, verwachtingspatoon is heel hoog en ik denk hele uh, autosport, maar in Nederland... Uh, ...die heeft zitten wachten op het feit dat er eens een keer iemand komt... Uh, ...die het in zich heeft om uh, gewoon een prijs te gaan winnen. En ik denk uh, in Max uh, dat die persoon gevonden is. Oké, okay, nog even, even een vraagje. Uh, De hele discussie over die motoren in zijn auto, Renault-motoren... Uh, er gaan uh, geruchten rond dat het Ferrari-motoren zouden worden. Uh, hoe schat jij die kans in, uh, hoe groot die is? Ja, ik weet het niet, dat is, is allemaal politiek in die uh, sport natuurlijk. En uh, het gaat om zoveel bedragen. Uh, ja. Dat je dat er afwachten moet kijken, uh, je moet niet vergeten Renault is uh, jarenlang uh, wereldkampioen geweest. Uh, hij heeft die de motoren geleverd aan de wereldkampioen, Red Bull uh, onder andere. Ja, dit jaar uh, zit het niet mee, uh, vorig jaar ook niet, maar ja, we hebben ook uh, McLaren gezien die uh, gedomineerd heeft. Die rijdt nu met Honda motoren, die rijdt achteraan en zo heb je toch steeds uh, die wisselingen in de sport. Uh, ja. En ik kan net zo goed zijn dat uh, Renault volgend jaar weer helemaal vooraan rijdt. Oké. Okay. Goed, nou, we gaan je, je ik zou zeggen, uh, jij gaat straks nog naar de persconferentie van, uh, van Max toe. En uh, wellicht dat we daar volgende week even op, op terug kunnen komen. Van, uh, vanuit de studio, uh, een, een medenamens Rob, hartelijk dank voor je inspanningen in deze middag. Ja, heel En uh, wel, bedankt. <laughs> dank je wel, Willem. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Heel... En hier zo snel onder over twee weken de DTM. Yes. Heel goed, ja, okay. dan zijn we er weer bij. Dankjewel Willem van deze, vanaf het circuit Park Zandvoort. En hier is Eros Ramazotti en Cos della Vita. En zometeen natuurlijk het mooie gedicht van de dag. Weinig momenten, fradino, de stappen e en de stappen, de stappen en de Ja, mijn collega Albert-Jan stuurde me een paar uur geleden een foto van een hele grote pizza. Ja, echt een mega pizza. Dus ja, dan kom ik er niet aan om dit soort muziek even speciaal voor <lacht> hem te gaan draaien. Jorri Eros die tezamen met Tina Turner en Cos della Vita. ZFM niet alleen op de radio, maar kijk ook eens op ZFM TV. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM Text TV, op kanaal 45.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 De, de laatste verschenen single van uh, Cameron Emeralds dat was Quicksand. Inmiddels uh, kwart voor vijf geworden. Tijd voor het mooie gedicht van de dag. Zoals met elk boek dien je er zuinig op te zijn. Dat wil zeggen, ga niet je hart aan de verkeerde geven... Bij die gedachte alleen al gaat de mijne beven. Woede, blijdschap, liefde en verdriet zonder deze emoties kunnen we niet. Deze heb ik met je gedeeld, beleefd en besproken. Stiekem heb ik enorm van je genoten. Helaas, dit boek is veel te vroeg gesloten. De woede van machteloosheid en verdriet. Ik zorg ervoor dat niemand ze ziet. Maar diep van binnen is er een strijd. Omdat ik ook jou zo graag nog wil zien. De blijdschap en de liefde die zag jij blijkbaar niet. Ook dit doet me weer veel verdriet. Vaak heb ik je van je genoten. Zelfs al had je gezopen. Ik, ik was altijd bij je. Dit omdat je me de blijdschap bracht. Ook dit zal wel weer iets zijn waar ik van moet leren. Mijn eigen sterker mee moet maken en daarna vereren. Ik hoop dat ik mijn eigen en jou niet zal bezeren. Maar helaas, hoort dit bij het leven. Daarom wou ik jouw hart het mijne geven. Voor mij zal altijd het mooie boven het slechte gaan en zal altijd mooie herinneringen hebben aan jouw naam. Voor de laatste keer zeg ik, schat, ik hou van jou. Jammer voor ons boek, want ons boek is uit. Het was weer gevoelig uh, <totstuken> voor ja. Ja, ik, heb zo veel, ja. Ik, ik krijg ook zoveel inspiratie. Ja, nee, dat begrijp ik. <lacht> nou, daar nee, hebben we het zo dadelijk wel even over, toch? Ja. <lacht> Na vijf uur. Na vijf uur. Gaat helemaal goed komen. Dat was dan het gedicht van de dag bij CFM. Het boek is gesloten. Hmm. Maar gelukkig, het werd zomer. <lacht> nieuwe ronde, nieuwe kansen, zullen we maar zeggen. Juist. Hier is Rob de Nijs.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 Strand. En als een jongen I'm uh -huh. In het uh, oostalgevoelige oh gedicht van de dag bij CFM Hoor je als eerste Rob de Rijs in het wet zomer... gevolgd door uh, deze uit de jaren zestig... Een echte golden oldie, hè? Ja. Jim Croce en de uh, Bad Bad Leroy Brown. Het is bijna uh, vijf minuten voor vijf uur geworden. Voordat we naar het einde van uh, dit programma gaan... nog even een uh, tweetal uh, berichtjes. Korte berichtjes. Ik had u al aangegeven... dat we ook uh, de uh, NK uh, wielrennen zouden volgen vandaag. Uh, die is inmiddels uh, gefinished. En uh, Nicky Terpstra heeft hem gewonnen. Nee, hey, kijk! Op de meet, om het zo gezegd... met een fractievoorsprong op Ramon Sinkeldam. Het is inmiddels al de derde NK-titel uh, NK van Nicky Terftra. Want ook in 2010 en 2013 was hij de sterkste. En uh, dat wat betreft het wielrennen van vandaag. Dan geheel iets anders, maar de liefhebbers van het radioprogramma De Nacht van ZFM. Want om de zoveel tijd hebben we, elke maand hebben we eigenlijk een uh, nachtprogramma. Live vanuit de studio van 12 uur s'nachts tot 7 uur s morgens. Gepresenteerd door onze uh, collega Willem Bruist. En op, in de nacht van 2 op 3 juli is het weer zover. Dan gaat hij weer bruisen. Oké. Okay. En dan wel met rock ballads en wat al niet meer zij. Dus in de nacht van 2 op 3 juli uw radio, uw lokale zender... gewoon aanlaten om 12 uur s'nachts. Want van 12 uur tot 7 uur s morgens presenteert Willem Bruist dit programma live vanuit de studio. In de nacht van 2 op 3 juli dus niet naar bed. En meer informatie daarover is ook te vinden op Facebook. En op de app. En op de CFM app. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, Alle evenementen. Tuurlijk. Of op de website ook natuurlijk. De website cfmzalvoort.nl. Dus, uh, Willem gaat weer bruisen in de nacht van 2 op 3 juli. Maar wat een weekend hebben we toch gehad. Zo hè? geweldig hè. Meer Enorm. dan 30.000 bezoekers uh, vandaag uh, aan het circuitpark Sanvoort. Oh, Park dat vanavond nog tot uh, half tien. Uh, voor uw openstaat, voor uw hapje en een drankje... de meest uiteenlopende hapjes en drankjes. U bent van harte welkom nog op het Gasthuisplein... om van deze culinaire hoogstandjes te genieten. Het was me, het weekendje echt wel. Even. Zo is het. Wij hebben ervan genoten... en volgende week zijn we er weer. Zeker weten. Zeker weten op de zaterdagmiddag tussen 2 en 5 uur. Hele fijne zondagavond. En Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dag! Tot volgende week. Doei doei!